Drie uur. Dit is Jeroen gemaakt bij het NOS Journaal. De leider van de Amsterdamse tak van motorclub No Surrender is dood. Dat meldt No Surrender op Facebook. Bronnen melden aan het parool dat Brian Dalfour zwaar toegetakeld is gevonden in een vakantiehuis in Hoge Hogezwaluwe. Maar dat kan de politie niet bevestigen. Wel werd al bekend dat er in een huis in Hoge Hogezwaluwe twee vermoorde mannen zijn gevonden. De 47-jarige Dalfour trok in het verleden onder meer op met de vorig jaar geliquideerde Gwinnette Marta.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 Het weer. Het is een grijze dag met hier en daar motregen en nauwelijks zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen ongeveer hetzelfde, alleen de temperatuur dan 1 à 2 graden hoger. Dit was het NOS-verlaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat bij Blarikum 4 kilometer file. En bij Muiden ook 4. A4 richting Amsterdam bij Sloten 2. En de a 44 richting Den Haag bij Wassenaar ook 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Toegeven. Ik draai deze plaat wel vaker. Maar ik vind hem ook zo lekker. Hè? Deze gouden houden inmiddels van Michael Jackson. Je hoort zich van de CD of the Wall. Het gelijknamige nummer. Inderdaad, of the Wall. Het is acht over drie. Welkom terug bij Zalvoet op zaterdag uur 2. En daarin de volgende onderwerpen. Ga Dolly vertellen. Ik ga vertellen. Ik ga vertellen Jij gaat wat vertellen. gaat er gebeuren. We gaan natuurlijk uh, zo eventjes om het kwartier stilstaan bij... Uh, Kleine gebeurtenissen in Zandvoort. En um, om half vier heb ik voor u de evenementenagenda. En uh, dan zijn we alweer onderweg naar het derde uur. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Ja, ja. En in het derde uur onder meer het gedicht van de dag, hè? Onder meer, ja. Ja, kwart ja? voor vijf. Kan je er alvast een klein beetje wat over verklappen? Nee, of zo? ik laat het een hele grote verrassing zijn. Oh. Spannend. Zo Spannend dus, uh, het dadelijk dus in de derde helaas uur om kwart voor vijf. Het gedicht van de dag, ook nog het duur van de week en nog veel meer. En lekkere muziek natuurlijk. En mocht je het trouwens nog niet hebben, de CFM-app, download hem dan nu. Hij is verkrijgbaar in de Play Store, App Store en natuurlijk ook de Windows Store. Helemaal gratis. Blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zalvoort. En lees je onder meer ook de brief van Sinterklaas en alle kinderen. voor uh, onze oud-collega Dolly uh, Wouter van der Goes, daar heb ik het dan over die presenteert uh, elke dag uh, zo uh, tussen 4 en 6 geloof ik, ergens in die tijd uh, ochtends of smiddags? Nee, smiddags ja. een programma op uh, Radio 2 oké, okay. en elke vrijdagmiddag die, uh, sluit hij af met alleen maar disco klassiekers. die draait hij dan uh, van uh, vinyl, weet je wel, ja. van de plaats ja, en misschien is dit wel een tip om te draaien, deze gaan we van Fall Young en Seduction, ja, heerlijk nummer toch? dus Wouter, mocht je luisteren Draaien de komende vrijdag willen we hem horen he, op Radio 2. Ja, lijkt me een goed plan. Nou ja, tussen 4 en 5, Luisteren onze luisteraars dan. Tussen 4 en 5, ja, ja vanaf 5 uur. uur begint Zandvoort, draait door. Dan dat moeten we allemaal ik. weer dat, terugschakelen. Dat is veel belangrijker. Dacht ik wel. Zo is er vervolgen trouwens vandaag ook het voetbal. Er wordt maar één wedstrijd hier in Zandvoort uh, vandaag gespeeld: Veteranen 1 tegen BSM uit uh, Binnenbroek. Ja. Nou, daar stond het 2 tegen 2, dus we gingen een Oeh. beetje gelijk op. Oh, maar, maar zojuist wel spannend. Kreeg, ja, zojuist kreeg wel het bericht van uh, Rob Smits... dat het inmiddels 2-3 staat. Wow. Zo vlak uh, aan het einde van uh, de eerste helft. Dus oh, werk, jee. werk aan de winkel voor de heren. 2-3 oh, ja. uh, op dit moment. De tussenstand, veteranen 1 tegen BSM... Nou ze dadelijk weer meer Zalfords nieuws. Maar eerst nog één plaatje. Waaronder, of waaronder, dat is deze van Vince Joy. Hier is Riptides. I was Dan nog even een laatste berichtje vanuit Duintjesveld. Nee, helaas geen gelijkspel, maar het staat 2 tegen 4 op dit moment. Voor de heren van de Veteranen 1. Het is echt werk aan de winkel. TFM. Nogmaals een hele goede middag. Neem even een lekker slokje koffie. Heerlijk. Heerlijk, hè? Ja. Heerlijk. <laughs> nou, ja, Laten we eens eventjes gaan kijken wat er de afgelopen week ook bekend is geworden. Uh, we hadden natuurlijk de verkiezing van de onderneming van het jaar, hè, 2015. Ja, de voorronde. Hè. Zeg maar, de wie voorrondes. mee gaat doen aan de verkiezing. Ja, de, ja. de genomineerden zijn de nu genomineerden. bekend, hè? Ja, en dat, uh, er zijn drie categorieën, dat zal iedereen gerust wel weten. Maar ik noem het toch nog maar even. We hebben in de eerste categorie horeca en retail zijn drie genomineerden waar u op kunt stemmen. Dat is ten eerste het Italiaanse restaurant en tapas bistro MMX uit de Haltestraat. Dan hebben we Shanna's uh, Shoe Repair en Leatherwear. Dat is denk ik uit de, van de grote krocht, hè? Waarschijnlijk. Ja, het staat er niet bij, maar dat denk ik haast wel. En één strandpaviljoen is daar genomineerd en dat is strandpaviljoen 17 Plazant. Dan ten tweede hebben we categorie in dit categorie dienstverlening en zorg. Beauty Beach Club Beauty and Wellness. Mind Your Step Personal Lifestyle Coaching. En Zorgbalans, de thuiszorg, buurteams en ontmoetingscentrum van de Zandstroom. Dan de laatste categorie, de toerisme- en recreatiecategorie. Daarin zijn genomineerd, en dat, dat doet mijn hart wel een beetje goed, uh, Scuba Republic, ja? de Dive Resort and Training Facility. Oh, ben je een duiker? Nou, ik, ik zou het zo graag willen. Maar ik heb astma, dus ik mag niet. Een belastingontduiker. Ja. <lacht> <lacht> dat maar, kan ook natuurlijk. Ja, maar ja, dat leer je daar niet. <lacht> nee. <lacht> Vind ik wel een goede van je harms. <lacht> Even kijken. <denkens>. Ga door. <lacht> Dan is ook genomineerd in diezelfde categorie. Zilt et C. Die, die doen de fietsverhuur en veel meer verhuren. De Spot, het watersportcentrum, en dat is ook op het strand. Nou, een mooie lijst. Uh, volgende week uh, worden de ondernemingen in de kranten uitgebreider voorgesteld. En uh, binnenkort kan, dat ook, uh, kan men het ook lezen via de Zandvoort-app. En uh, ook dit jaar zijn er weer prijzen te winnen. Zowel voor de categorie-winnaars als voor de overall-winnaars. Daar worden mooie promotiepakketten aangeboden... mede mogelijk gemaakt dankzij sponsoring... van het Holland Casino Zandvoort. God, ik nam een beetje te korte aanloop, hoor ik. En uh, vanaf nu kunt u dus stemmen op uw favorieten. U kunt op verschillende manieren uw stem uitbrengen. Dat kan ten eerste via de Zandvoort-app. Per e-mail kan het ook. En dan moet u even gaan naar de volgende e-mail-site. Dat is OVHJ. Apenstaartje Zandvoortse Courant met COU.nl En uh, er staat ook in het uh, Zandvoortse Courant van de afgelopen week... een stemformulier dat mag u uitknippen en inkruisen, aankruisen bedoel ik. Invullen uh, alle gegevens van de naam van de inzender... en uh, het adrespostcode, e-mail en een handtekeningetje... En dan uh, kunt u dat inleveren bij de Zandvoortse Courant. Of bij de gemeente Zandvoort. Nou, tot zover. Ja, wanneer wordt de winnaar bekendgemaakt? Uh, op 19 november. 19 november? Ja, tijdens het Ondernemersgala in de haven van Zandvoort. Dan wordt de be winnaar bekendgemaakt. En we kunnen maar... stemmen tot en met. Dat is een goeie. <lacht> Oké, okay. tot en met. Geen idee. Geen idee? Nee, geen idee. Nou, waarschijnlijk een paar dagen daarvoor of zo, denk ja, ik. Ja, denk ik ook. Ja, het dus laat niet je bij. stem niet verloren oh, gaan. Oh ja, ja, ja, uiterlijk 13 november. 13 november, stem nu. Muziek Muziek Yo no subes te estaba buscando por la calle gritando esto me está... Ik ben bang dat ik dat ik niet ben ik ben bang dat ik Juist van Dolly, de verkiezing voor de ondernemer van dit jaar is nu echt losgegaan hier in Zandvoort. En laat je stem niet verloren gaan, hè? Stem nog tot en met 13 november op jouw favoriete ondernemer van dit jaar hier in Zandvoort. Kan onder meer via de Zandvoortse krant en de Zandvoort app. Niet slapen hoor, nee. Ja, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch?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 40 dagen, die werden 40 maanden. Waarbij ik elke nacht voor het slapen ga, die zinnen halen.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 Slaap lekker. Slaap lekker. Zee, is wat ik zei tegen dus. Slaap lekker dingen, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch, Is wat ik zei tegen haar is. Dus. Het is wel een beetje slaap weer, hè vandaag? beetje donker, is al voor het uh, dolly. Nou, ik ben blij dat jij af en toe wat zegt, want ik voel me steeds wegzukkelen. Ja, da, da, da, da. daarom <hij lag> draaide ik <plecards> deze plaat ook. Ik snap dat dan. Joh, de DigiDex en slaap lekker ding. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En uh, om maar niet in slaap te vallen, gaan we even lekker dansen. Ja, dat doen we om de ceiling met uh, deze single van Lionel Ritchie. Woe! Yes! Is er dadelijk de evenementagenda. Ben je er klaar voor? Ik wel. Mooi, mooi. Worden zo de evenementagenda voor de komende dagen met Dolly Tempierik. wat uh, energie opgedaan. Deze stil van uh, Line Orgy en Dancing on the Shilling. Drie minuten over. Half vier geworden. Tijd voor de evenementagenda, Dolly. Ja, ja. Ja, ja. We hebben er wel weer een paar, hoor. En om te beginnen vandaag en morgen. Nou ja, vandaag is het al een beetje voorbij natuurlijk. Maar morgen nog. Uh, de DNRT Racing Days op het circuitpark. Uh, de toegang is gratis voor bezoekers. Het parkeren kost natuurlijk 10 euro. Maar uh, ja goed, vanuit Zandvoort zou dat niet echt nodig hoeven zijn. Hè? Kan je mooi op het fietsje of even wandelen. Uh, het, de locatie is natuurlijk op het circuitpark Zandvoort... aan de burgemeester van Alphenstraat 108. En uh, meer informatie over deze gratis race kunt u vinden... op hun website www.cpzcircuitparkzandvoort.nl dus morgen nog de hele dag van te genieten. Ja, en op de CFM-app kan je gewoon live meekijken op het circuit. Dat is ook leuk. Kijk. Als je er niet heen kan, dan kan je gewoon onder PitCam even een kijkje nemen op het circuit. Zo, dat is nog eens informatie. Dat Hè? dacht ik. Gewoon lekker vanuit je luie stoel bij je warme kacheltje. Zo so is het, ja. op je tablets. <laughs> Overal wordt voor gezorgd. Dan hebben we uh, spelletjes uh, weekend kunnen we wel stellen... Want uh, bij uh, Laurel en Hardy, het café, is op 18 oktober om drie uur smiddags... het kraaktoernooi Kraak en smaak. Uh, er wordt dan geklaverjast. En meedoen kost uh, 25 euro. En nou snap ik niet helemaal hoe het zit, maar dat kunt u natuurlijk eventjes gaan achterhalen. Want er staat prijs uh, persoon 25 euro per koppel. Geen idee of het nou dan 50 euro is of uh, 25. Hele goede vraag. Hele goede ja, vraag. Hele goede. Ik snap hem niet helemaal, maar uh, u kunt uiteraard uh, informatie daarover krijgen bij Café Laurel en Hardy. En um, u kunt ook een mail sturen naar infolaurel hardynl De aanvang is morgen 3 uur 18 oktober. En uh, het is rond de klok van 12 uur is het afgelopen. En er wordt dus voor een warm en koud buffet gezorgd. En er is een loterij. Dus lekkere middag en avond kaarten. Uh, dan zijn er nog meer spelletjes natuurlijk. En voor de liefhebbers van het uh, spel Kolonisten van Catan... is er een uh, spelletjesdag georganiseerd... of spelletjesavond moet ik eigenlijk zeggen... Uh, in het café Koper. Onder genot van een lekker drankje kun je met elkaar kolonisten van Catan spelen. En uh, dat is nog niet dit weekend... maar volgend weekend, 23 oktober 2015, aanvang 8 uur. En meer informatie kunt u lezen op de website www.cafekoper.nl. En met prangende vragen kunt u bellen naar telefoonnummer 5713546... En Café Koper is te vinden aan het Kerkplein nummer 6. Ja, de donkere dagen komen er weer aan. Tijd voor spelletjes. Zo is het. Ja. Nou, dan hou ik nu even op met de spelletjes. Want nu gaan we weer fijn muziek luisteren. Want uh, de organisatoren van Classic Concerts... hebben weer heel goed hun best gedaan. En uh, dat heeft geresulteerd in een mooie musical in 18 oktober 2015. Uh, de entree is om drie uur... U kunt een half uur van tevoren binnenlopen. De prijs per persoon is 5 euro. En mocht u zo'n grote liefhebber zijn van deze concerten. Uh, dat u zegt van nou: ik ga elke keer. dan kunt u misschien beter een concertabonnement kopen. Want dan kunt u 12 concerten bijwonen voor slechts 50 euro. Uh, deze concerten zijn weer te vinden in de protestantse kerk op de poststraat nummer 1. En zoals gezegd, 18 oktober, drie uur. Dan hebben we de komende week... Uh, hebben de kinderen natuurlijk herfstvakantie. En uh, dan uh, is er uh, de Rabo Museum Kids Week in het Zandvoortsmuseum. Museum. Zij hebben een speciaal programma samengesteld. En iedereen is van harte welkom. Zo zijn er te doen. Een kinderspeurtocht en quiz... Een rondleiding door de stijlkamer, water- en vuurwinkel en de inloopkast. En daarna is er dan nog een soort quiz met enkele vragen... over wat, ze, wat de kinderen in de rondleiding hebben gehoord. En over natuurlijk de Flower Power Expo die momenteel is in het Zandvoortsmuseum. Die rondleidingen worden gehouden op woensdag 21 oktober van 2 tot half 4. Donderdag 22 oktober van 2 tot half 4... En woensdag 28 oktober van 2 tot half 4. En donderdag 29 oktober ook van 2 tot half 4. Aan de rondleiding zijn geen extra kosten verbonden voor de kinderen en ouders. En voor de ouders bieden, bieden zij graag een kop koffie aan. En ze kunnen natuurlijk zelf de Flower Power Expo bekijken. Graag van tevoren opgeven via museum@sandvoort.nl Of even aan de balie van het museum doorgeven dat je komt. Op de vrijdagen van 23 oktober tot en met 30 oktober wordt er een workshop Flower Power schilderen georganiseerd van 2 uur s middags tot 4 uur s middags. De kosten daarvan zijn 5 euro per kind en inschrijven van tevoren is verplicht. U kunt zich dus nogmaals zal ik even zeggen aanmelden via museum.zandvoort.nl. Daarbij kunt u dan vermelden de naam, leeftijd en contactgegevens van de ouders. Ouders mogen niet aanwezig zijn bij de workshop... dus kunnen rondkijken in het museum of even iets anders gaan doen. Nou, zij hopen heel veel kinderen te mogen verwelkomen... in het Zandvoortsmuseum tij tijdens de Rabo Museum Kids Week. En dan natuurlijk uh, voor het volgende weekend... Uh, ja, we kennen het allemaal inmiddels... Uh, het kampioenschap garnalenpillen... pellen, pillen, ja. <laughs> garnalenpellen... Voor de zesde keer op rij wordt het georganiseerd... door uh, strandpaviljoen Thalassa en de garnaal, vrienden van de Garnaal Zandvoort. Het uh, gat, garnalenpellen dat, uh, speelt zich af in twee categorieën. Er is een uh, wedstrijd voor wedstrijdpellers en amateurs. En het wedstrijdelement onder toezicht van een strenge, doch rechtvaardige jury is uiteraard hoofdzaak, maar de sfeer en de entourage eromheen... maakt dit evenement natuurlijk uniek... en trekt naast de deelnemers ook heel veel kijkers. En voor de liefhebbers onder u... van de gepelde garnalen worden heerlijke gratis hapjes geserveerd. En ieder die van zichzelf vindt dat hij of zij het garnalenpellen redelijk beheerst... kan zich inschrijven, maar doe het nu wel snel, want vol is vol. En de deelname bedraagt... 5 euro per persoon. Dus ga die uitdaging aan en doe mee. Maar als u gezellig komt kijken is de entree gratis. Ja, vanmorgen u... was de organisatie trouwens bij Goedemorgen ja. Zalvoort. Bij ja. onze collega's. Ja. En toen hadden ze het inderdaad. Ze hebben een geijkte weegschaal. Dus ik bedoel, er wordt geen fraude gepleegd. klopt echt allemaal. Hè. Wat gaat om de mensen die het hoogste gewicht hebben gepeld? Ja. En dan denk ik van, nou dan ja. gooi ik er wat velletjes bij en zo. Dat telt dan ook weer voor het gewicht. Maar dan krijg je, dat zei Ton Arussen, krijg je strafgrammen wow. voor. Dus, Oeh, dat is wel heel streng, hè? Watch he? out, de strafgrammen. Ja, ja, ja, ja. We hebben weer een nieuw woord geleerd. Strafgrammen, strafgrammen. ja. Strafgrammen. <laughs> in ieder geval, u kunt zich inschrijven bij Thalassa Strandpavillon 18 in Zandvoort. Of per e-mail. Garnaal, dan in oud, oud Zandvoort geschreven met AE, hè? garnaalzandvoort.gmail.com. Alvast heel veel plezier gewenst ja. met alle, alle evenementen. Dus schrijf je in. pellen volgende week zaterdag... gaan we zeker nog aandacht aan besteden bij CFM. De evenementen kan je trouwens ook nalezen op de app van CFM. De ZFM-app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. En dit blijft zo'n heerlijke plaat, hè? Kijk al eens hier en stal de show.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 Zingen van You're the stall, the show. En dit is ook zo lekker. een Het kost helemaal niks bij CFM. 24 uur per dag. You're the ship trick. And I want you to want me. Ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat ging even wat goud. Maar goed, snel hersteld. Hier is Felix en Shine. <Marvel> so ook toch. Wat leuk, zeg. Ja, alweer. Ja. Je ziet mij maar één en weer. Hè? Ja, je bent terug bezig met het <laughs> uh, gedicht van de dag. Dat begrijp ik wel. Ja, ja, Zodanig ja. Zo ja. dadelijk om uh, kwart voor vijf. Ja. Verder van de voorbereiding. Uh, ja. Want <laughs> ja. Het, ja. Ik zal vertellen waarom. Um, het is een, een, een gedicht ingezonden door een van onze luisteraars uh, uit het buitenland. Oké. Okay. En um, ja, ik, het, zij heeft een vertaling gemaakt van een uh, Engels gedicht. Dus ja, ik ben even aan het kijken of we niet alle twee even kunnen doen. Daar was ik dus even druk mee bezig. Ja, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ja, ik. Ja, ja, ja, ja. Maar het nieuws gaat gewoon door. Zo is het ja, maar net, want, inderdaad. Ja, want, want vanmorgen, Goedemorgen Zalvoort, hebben we heel veel nieuws gehoord. Ja. En ook over de rijrichting van de krocht, want daar gaat het een en ander mee veranderen. Ja, inderdaad, 2 november, hè, de grote dag, dan uh, gaat de rijrichting weer uh, andersom. Ik weet eigenlijk niet hoe vaak is dat al gewisseld in de, in de afgelopen jaren. Nou, al een paar keer, hè? Wel nou, een paar keer, maar niet zo erg als de haltestraat. De, nee, dat was inderdaad... <lacht> <lacht> <lacht> en die fietsers begrijpen het nog steeds niet. Denken nog steeds nee, dat het andersom is. Nee, de fietsers, is. dat is heel erg inderdaad. Ja. Want uh, daar mag inderdaad wel een beetje meer op gehandhaafd worden, vind ik. Want af en toe ontstaan er levensgevaarlijke situaties... doordat mensen niet opletten uh, bij het verkeerde manier... De, de haltestraat induiken met die fiets... Maar in ieder geval, ja, uh, 2 november, dat, ja, dan dat gaat die grote de grote krocht. krocht. Ja. ja, die grote krocht gaat weer om. En uh, ja, menigeen voorziet nu alweer hele grote problemen. En sommigen die halen hun schouders erover op. Het zorgt weer voor heel veel commotie in Zandvoort, want... Het zal druk uh, worden in de Altstraat bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, denk ik. ja. Denk ik en, zomaar. Uh, mensen die ook denken bijvoorbeeld aan toeristen... die zeggen van ja, ja, maar... Uh, het was natuurlijk logischer toen de Grote Krocht uh, zeg maar, richting de Zandvoortse Laan ging. Want dan konden de toeristen of de mensen eventueel zo weer de Zandvoortse Laan oppiepen. In ieder geval zag je dan nog snel dat bord richting Haarlem en Amsterdam. Um, dat wordt nu wat lastiger natuurlijk. Mm -hmm. Omdat je vanuit de Oranjestraat en vanuit de Grote Krocht uh, het, het centrum inrijdt. En van daaruit zul je door moeten via de Haltestraat of via de Prinsessenstraat natuurlijk, de ja. Prinsessenweg. En dat is natuurlijk op zich ook al even een dingetje, die Prinsessenweg. Want dat moet je dan ook maar weer net weten hoe dat loopt... omdat je niet uh, links voorbij de busbaan uh, mag... Uh, wel terug, maar niet heen. Dus dan moet je weer even... lijkt het net alsof je een parkeerhaven inrijdt. En dan moet je weer invoegen. Het is, het nou, is... Het is nou al ingewikkeld, dus laat maar. Ja, kan je me niet meer volgen? Nee. Oh. Ik ben de draad een beetje kwijt. Ja, nou, ik, ik ben bang dat straks ook... heel wat mensen een draad uh, kwijt gaan raken... en het even niet meer weten, dus... <laughs> We wachten het af. Het is een experiment, hè? trouwens. Ja, het zou denk ik uh, beter zijn als uh, de Oranjestraat ook uh, daarmee omgekeerd werd. Maar ja, ik, ik weet niet of, of daar sprake van is of niet. Ga geruchten dat het wel zo is, maar vooralsnog uh, is het niet de bedoeling om de Oranjestraat erin te betrekken. Hè? Nee, klopt. Nee, die dat blijft heeft de gemeente laten weten. Dus. Ja, dus die blijft zoals die is. Nou, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat vanaf 2 november af gaat lopen. We moeten natuurlijk wel ook rekening houden voordat het 2 november is... Uh, dat, de, dat de grote krocht af en toe gestagneerd zal zijn door uh, werkzaamheden. Want uh, de fietspaden moeten waarschijnlijk weer omgelegd. En uh, uh, ja, de parkeerplaatsen en uh, ja, er moet natuurlijk weer heel wat veranderen. En uh, hoe gaat dat dan in, die, in dat kleine straatje? Hè? Hoe heet dat straatje ook alweer? De, de Genestetstraat of niet? De, de Sleeg, Sleegestraat. De ja. Cornelis-Sleegestraat. Ja, dat is hem. Dat is hem. Uh, gaat die nog dan gewoon uh, rechtsaf worden voor de mensen die, uh, die, naar de, naar, die willen parkeren daarachter? En, en, en naar de parkeergarage willen komen? Dat bedoel dat, ik. Dan weer hoe kan je dat rechts... naar het centrum uh, naar de parkeergarage? Uh, ja. ja, dan moet je omrijden hè, via de Prinsessenweg. Maar dan kom je weer bij die busbaan in de buurt natuurlijk. Dus ja, het, het, het, het uh, wordt wel even een dingetje, denk ik. Weet je wat, we wachten het gewoon af. Het is een experiment, ja. Dolly. Dus. Zo is het, zo is het. Kan nog heel veel veranderen. Ja, toch? Er kan nog van alles gebeuren. Ja, dat vind ik ook. <laughs> zometeen meteen na het weer van vier uur zijn we er nog één uur lang. Graag tot zometeen. Tot straks. Hoi. En ook. So long now I finally found someone to stand by me